Ember brandt ze met het NOS-journaal. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran... komen neer op een economische oorlogssituatie... heeft de Iraanse president Rouhani gezegd. De sancties zijn vannacht van kracht geworden. De VS zegt het land te straffen vanwege zijn nucleaire activiteiten. Teheran zei vanochtend dat het, ondanks het Amerikaanse beleid... doorgaat met de verkoop van olie. PostNL heeft in het derde kwartaal meer omzet gehaald, maar minder winst. De omzet kwam uit op 638 miljoen euro. Het bedrijf moet het vooral hebben van het bezorgen van pakketjes, want het aantal te bezorgen brieven neemt nog steeds af. Door internetwinkelen stijgt het aantal pakketjes dat door PostNL wordt bezorgd ieder kwartaal. Het wordt voor backpackers gemakkelijker om langer in Australië te verblijven. Het land versoepelt de visa-regels voor werkvakanties... waardoor backpackers tot maximaal drie jaar kunnen blijven. Nu mogen backpackers met een werkvakantievisum... maximaal twee jaar in Australië zijn. Dat kan in de toekomst met een jaar worden verlengd... als de persoon in kwestie minstens een half jaar lang gewerkt heeft. De maatregel wordt genomen omdat er op het platteland... steeds meer vraag is naar personeel. Floyd Mayweather is van plan om weer terug de ring in te stappen. Dit keer niet om te boksen, maar voor een mixed martial arts gevecht. Op 31 december staat in Tokio een gevecht gepland... tegen een 20-jarige kickboxer. De Amerikaan vocht nog nooit onder mixed martial arts regels... maar won wel al zijn 50 boksgevechten. Het weer in het noorden overwegend bewolkt, in het zuiden meer kans op zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen kan het op de warmste plaatsen zelfs 19 of 20 graden worden. Woensdag minder zacht, maar nog altijd veel te warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekboulevard. She's blood, flesh and bone, no drugs or silicone.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 Cause what you said sounds so because I'm having a problem. Ook op internet: www.zfmsalvoort.nl.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 Well, I'm standing right here with you, dear girl. I wanna keep you forever oh, oh, I'm calling oh. my senses, girl, you know I... Wrong. It's naturally